Zo'n 8 graden in het midden en zuiden van het land kan mist ontstaan. Overdag is het droog, wisselend bewolkt en dan wordt het 14 tot 20 graden. Dit was het... R Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft, beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu de nacht.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 Set me free now from infinity Love is a mystery Distance is killing. zfmzandvoort.nl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 2010, Al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. You, set your big star to me. You're everything I want to be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see. But I know it's time for you to leave.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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is door al Negens met het NOS-journaal. Meer dan 200.000 Italianen hebben een handtekening gezet tegen wat zij de persbreidelwet noemen. Dat meldt de Italiaanse krant La Repubblica op zijn website... Met de wet wil premier Berlusconi de publicatie van afgeluisterde telefoongesprekken aan banden leggen. Die telefoontaps spelen een belangrijke rol bij berichten in de Italiaanse pers over politieke schandalen. In sommige gevallen is dat tegen het zere been van Berlusconi. Hij wil daarom hoge geldboetes of gevangenisstraffen voor journalisten en uitgevers die publiceren uit telefoontaps. Ook is een coalitie bezig met maatregelen om publicaties te voorkomen over onderzoeken die nog niet tot een formele aanklacht hebben geleid. Een vakbond van rechters en officieren van justitie is daar bezorgd over. Hoofdredacteuren van grote kranten hebben zich bij het protest aangesloten. In Irak is een parlementariër vermoord. Het slachtoffer is lid van de Irakia-beweging van ex-premier Alawi. De man werd doodgeschoten in Mosul, zo'n 350 kilometer ten noorden van Bagdad. Het is de eerste moord op een parlementariër sinds de verkiezingen in Irak op 7 maart. De beweging van Alawi kwam toen als grootste uit de bus... De formatie van een nieuw kabinet in Irak is nog altijd aan de gang. In het Pinksterweekend zijn bij verkeersongelukken zeker 16 mensen omgekomen. Tenminste 14 mensen raakten gewond. In Friesland raakten 4 mensen gewond doordat een man van 92 op een groep inreed. Dat gebeurde tijdens de fietselfstedentocht. De hoogbejaarde automobilist reed van een parkeerplaats weg, wilde remmen, maar trapte per ongeluk op het gaspedaal. Op de IJssel bij het Gelderse Doesburg zochten hulpdiensten afgelopen middag en avond te vergeefs naar een jongen van 17. Hij was eerder op de dag overboord geslagen van een binnenvaartschip. De komende dag bekijken de hulpdiensten of verder zoeken nog zinvol is door de stroming in de IJssel.